4 uur. Dit is Radio 1. Met Lara Rensen en Robert Meder. Straks in Radio Olympia. De ontknoping van de 500 meter. En reacties op de drie jaar gevangenisstraf... voor neurolog Janssen Steur. Daarover ook al meer in het NOS Journaal. Met Raymond Serre. Oud-neuroloog Janssen Stuur is veroordeeld tot drie jaar cel. De rechtbank in Almelo heeft bepaald dat zijn handel heeft geleid tot de zelfmoord van een van zijn patiënten. De vrouw beroofde zichzelf van het leven nadat Janssen Stuur ten onrecht had gezegd dat ze een dodelijke ziekte had. Ook stelde de rechtbank dat de neuroloog andere patiënten opzettelijk zwaar lichamelijk en psychisch letsel toebracht. Zij kregen de diagnose Alzheimer, zegt verslaggever Roel Pauw. Dat was gebaseerd op heel gebrekkige onderzoekjes die hij had gedaan. Nou, vervolgens heeft hij die, die patiënt jarenlang volgestopt met medicijnen... en nou ja, dat ging er vrij pittig aan toe. Hij zei bijvoorbeeld, als jij die medicijnen niet neemt... dan ben je binnen twee jaar dement. Dus die patiënten voelden zich eigenlijk behoorlijk onder druk gezet. De rechtbank rekent het hem ook aan dat die patiënten bleef behandelen... terwijl hij verslaafd was aan medicijnen. Juist als arts had hij de gevolgen van zijn verslaving moeten inzien. Toem had zes jaar cel tegen Janssen stuur geëist. Boekhandelketen Polare heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Er komt een bewindvoerder die gaat kijken of een doorstart mogelijk is. Volgens een woordvoerder van Polare verwacht de directie van de keten... dat de boekhandels op korte termijn weer open gaan. De nog te benoemen bewindvoerder moet daarover beslissen. Polaren wil het liefst dat alle twintig winkels open kunnen gaan... en wil voorkomen dat bij een eventuele doorstart... individuele winkels worden overgenomen. In het noorden van Algerije is een militair transportvliegtuig neergestort. Volgens Algerijnse media zijn daarbij waarschijnlijk... ruim honderd inzittenden om het leven gekomen. De oorzaak van de crash staat nog niet vast, zegt correspondent Sander van Hoeren. Slecht weer is de speculatie. Uh, het toestel is neergestort in een gebied uh, tegen de grens met Tunesië aan... in het noordoosten van Algerije. En daar is het op dit moment hard aan het waaien. Daar is het aan het regenen. En dat zou, zeggen uh, verschillende media, de oorzaak kunnen zijn. Het toestel was een Hercules-transportvliegtuig. Aan boord zouden meer dan 100 militairen en hun familie hebben gezeten... Algerijnse media melden dat het vliegtuig is opgestegen in de zuidelijke stad Tamaracet. En als bestemming Constantinat in het noorden van het land. De Nederlandse regering heeft opheldering gevraagd... over de verdwijning van de Pakistanse anti-drone-activist Karim Khan. Hij zou zaterdag in zijn woning in Pakistan zijn gearresteerd. Khan zou deze week naar Nederland komen. Hij was uitgenodigd door de Tweede Kamer... om te vertellen over zijn persoonlijke ervaring... met een aanval door onbemande vliegtuigjes... waarbij hij zijn zoon en broer verloor. De Nederlandse ambassadeur in Pakistan... heeft de zorg over de verdwijning overgebracht... aan de Pakistanse regering, zegt minister Ploemen. De ambassadeur heeft ons ook laten weten dat de Pakistanse regering... alle ontvoeringen in het land, dus ook deze, als daar sprake van mocht zijn... scherp uh, veroordeeld. Ploemen zei dat mensen als kaam de mogelijkheid moeten hebben... om wereldwijd getuigenis af te leggen. En dan het weer van het Westen uit bewolking en regen. Het is 7 tot 8 graden, het gaat stevig waaien. Morgen hetzelfde weer met in de ochtend wat zon... en tegen de avond regen en veel wind. En de verkeersinformatie krijgt u van Dennis mooi. Uh, er staan nu zes files, uh, eigenlijk alleen de dagelijkse files... rondom Rotterdam. En aan de kust komen zware windstoten voor. Maar er zijn twee bijzonderheden toch. Op de A9 richting Alkmaar. Daar staat tussen Haardem-Zuid en Knobend-Velzen... drie kilometer door een kapotte auto. Rechterrijstrook is dicht. En een stukje verderop, bij Heemskerk... twee kilometer door een ongeluk op diezelfde A9. Daarom zijn daar twee rijstroken dicht.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 Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? Sharp. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? Sharp. Verbeter uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership. Goedemorgen, ik ben van de Incassade, deurwaarders en incasso...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 Vanaf half vijf wordt het spannend voor minister Plasterk in de Tweede Kamer. En klimt Margot Boer nog een paar plaatjes richting het podium. NOS Radio Olympia. Met Robert Meder en Lara Rensen. U gaat het allemaal horen. Tot zes uur. Oud-neuroloog Janssen Steur. ook daar hoort u over. Die is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Het Openbaar Ministerie had zes jaar geëist. Verslaggever Roel Pauw heeft de zaak gevolgd de hele dag. Roel, wat was de motivatie van de rechter? Laten we daarmee beginnen. Ja, de rechtbank is van oordeel dat janssen Stuur willens en wetens patiënten een verkeerde diagnose heeft gegeven. Er waren bijvoorbeeld een aantal mensen die die diagnose Alzheimer had gegeven. Nou, om tot zo'n oordeel te komen moet je bepaalde tests doen. Heeft hij niet gedaan. Dus eigenlijk heeft hij helemaal uit de losse polsen die diagnose gesteld. Is vervolgens een behandelplan in gaan zetten. Heeft die patiënten heel veel medicijnen gegeven... die ze dus helemaal niet nodig hadden. Daardoor hebben ze lichamelijke en geestelijke schade opgelopen... Janssen-Stuur wist dat, want hij was een vooraanstaand neuroloog. Dus hij hoorde te weten wat de, de protocollen en de procedures waren. Heeft, zich, heeft hij zich niets van aangetrokken. En daardoor hebben zijn patiënten ernstige schade opgelopen. Heb je eerder al gehoord deze middag, dat was kort na de uitspraak... toen had je nog geen reacties, heb je die inmiddels wel? Ja, inmiddels heb ik in een paar mensen gesproken. Onder andere letselschadespecialist Inmed Rost. Die heeft zich vanaf het begin uh, heel erg hard gemaakt voor uh, deze mensen. Uh, de mensen die hier vandaag uh, een vonnis over Janssen-Steur hebben... horen uitspreken in uh, relatie tot hun, uh, hun zaak. Maar er zijn nog heel veel meer patiënten van Janssen-Steur... die uh, onder zijn medisch handelen te lijden hebben gehad. En uh, Inmed Rost is zeer te spreken over het vonnis van de rechter in Almelo. Nee, dit is, dit is geweldig. Ik, het oordeel van de rechtbank is gewoon vernietigend. Uh, bijna alle te gelegde feiten zijn bewezen uh, verklaard. En dat hij dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf krijgt van drie jaar. Ja, dat is, uh, dat is erg goed. De eis was, was weliswaar zes jaar. Maar ik had niet gedacht dat dat erin zat. Uh, ik denk uh, dat alle patiënten uitermate tevreden mogen zijn in deze unieke medische strafzaak dat er drie jaar gevangenisstraf is opgelegd. Ik ben met deze zaak uh, negen jaar bezig uh, geweest. En dat betekent ook dat al mijn cliënten een hele lange strijd hebben moeten voeren om het hier op deze de strafzaak te krijgen. Als dat dan wordt afgerond met een vernietigend oordeel van de strafrechter, zoals dat vandaag is uitgesproken, dan mogen we alleen maar als slachtoffers blij zijn met deze uitspraak. Nou Roel, is dat ook zo? Zijn de slachtoffers ook tevreden? Hebben die al gereageerd? Ja, die hebben ook gereageerd, um, voor zover ze het allemaal konden bevatten. Hè, want het is nogal wat, als je jarenlang het slachtoffer bent geweest van uh, deze kwelgeest. Want zo zien ze dat. En uh, je hoort dan vandaag dat hij een aantal jaren achter de tralies moet. Dan, uh, ja, dan, dan, dan ben je wel opgelucht en misschien ook een beetje de kluts kwijt. Freddy de Haan bijvoorbeeld uh, heeft jarenlang een middel geslikt waar hij... Uh, Erg ziek van is geworden, heeft er ook depressies aan overgehouden, is zijn baan kwijtgeraakt. Die stond na afloop van uh, de zitting vandaag uh, even een pijpje te roken om uh, tot zichzelf te komen. Wat hij allemaal uh, ons patiënt aan heeft aangedaan, en dan heb ik niet alleen over de acht mensen die hier vandaag in orde kwamen, maar de honderd anderen die niet voor zijn gekomen. Wat uh... is nu met u? Nou, ik had wel de nodige emoties en ik heb ook een traantje geladen. En, uh, maar momenteel ben ik uh, redelijk weer de pas. Ik kom wel tot rust nu. Ja? Ja. Is het boek dicht? Het boek is voor mij dicht. Dat vind ik wel knap, want het is nogal wat, uh, wat u is overkomen door zijn toedoen. Jawel, dat is het ook wel. Maar kijk, je, je hebt een kwestie van vergeten zal ik het nooit. En vergeven denk ik ook niet dat ik hem kan, omdat hij uh, niet naar voren is gekomen met het waarom. Ja, dat was oud-patiënt uh, uh, oud Freddy de Haan. Nog een beetje van zijn stuk. Het Openbaar Ministerie uh, bestuur, bestudeert het vonnis en kijkt of, uh, of er aanleiding is om in hoger beroep te gaan. En hetzelfde heeft uh, Frank uh, van Gaal gedaan... de advocaat van uh, Janssen-Steur. En ik denk dat er een grote kans is dat in elk geval... Janssen-Steur uh, in hoger beroep gaat... tegen dit vonnis van drie jaar celstraf. Goed. Verslaggever Roel Pauw bij de rechtbank in Almelo. Dank je wel. Meer over de zaak Janssen-Steur vindt u op onze website. Moet u even naar NO. De Olympische Winterspelen in Sochi. Zoals u wellicht weet hebben we een luisteraarsvraag iedere dag. Vandaag uh, was het uh, het voorspellen van het podium van de 500 meter. Kon u tot uh, half twee doen. Heel veel mensen hebben dat gedaan. De uitslag uh, zometeen, Ik verwacht zo tussen vijf en zes ergens. Dan maken we bekend uh, wie de drie prachtige boeken hebben gewonnen... die wij altijd uh, iedere dag weggeven naar aanleiding van het podium. U kunt nu al inzenden voor het podium van morgen. De duizend meter mannen. Het begint om drie uur. U kunt het half drie insturen. Moeten we even het podium voorspellen. Wie wordt er één, twee en drie? Naar het podium.nos.nl. Dus het hetpodium.nl. Ja. Nou, de eerste Nederlandse die haar tweede race afwerkte... bij de 500 meter van de vrouwen. Vandaag was natuurlijk Marit Leenstra. Steven Dalenboud heeft daar. Wat was het uh, spannendste moment van vandaag... Als ik mijn pak kapot, trok, denk ik bijna. Wat gebeurde daar? Ja. Uh, vlak voor ik het ijs uh, op zou zou ik nog even, uh, even bij de mouwen uh, mijn pak optrekken, zeg maar. Ja. Toen trok ik hem net kapot. Dus, uh, toen had ik uh, een groot gat. Toen Ja, nou ja, in geval te grote mee te rijden. Dus uh, ja, heel snel uh, ja, pak uit, schaats uit. Ja. En gelukkig had ik een uh, reservepak uh, bij de hand. Dus uh, ik kon het... nog vrij snel uh, het ijs weer op. Ja, is het iets wat je, wat je standaard bij je hebt of uh, had je nu een gelukje dat je hem had meegenomen? Nee, ik neem altijd wel uh, nog een extra pak mee naar de baan voor, uh, ja, voor dit soort uh, noodgevallen, zeg maar. Ja. Ja, is het iets waar we ons zorgen over moeten gaan maken? Hoeveel pakken heb je bij je? Nee, ik heb vier pakken, dus eentje kapot. Uh, ik heb nog drie, dus dat uh, komt helemaal goed. Ja, nog twee afstanden te gaan, Doe moet je toch een beetje rustig aan doen. <laughs> ja, dat wel. En de teamsuit hoop ik ook nog, dus drie dan eigenlijk. Ja, kijk. Ja, dus uh, kijk maar uit. Uh, die 500 meter was een beetje een opwarmertje hè, voor jou, voor deze spelen. Of mag ik dat niet zo noemen? Uh, nou ja, goed, ik wist dat ik niet uh, voor de medailles mensen zou doen. Maar de eerste uh, race viel me toch wel heel erg tegen. Ja, het liep gewoon helemaal niet. En uh, ja, ik kwam uh, steeds te veel op de buitenkant van mijn ijzer eigenlijk. En ik had het idee dat het ijs uh, ja, een beetje groeven had, zeg maar. Het randje van uh, Jan Bos zeggen we wel eens. <laughs> dus daar uh, kwam ik steeds, omdat ik te veel op de buitenkant zat... ...kwam ik daar ook nog eens een keer extra overheen. Dus ja, ik kwam gewoon niet goed uh, ja, eigenlijk op druk. En kwam niet... Uh, ja, het werd gewoon niet fel en ik kon het gewoon niet snel. Dus uh, gelukkig kon ik bij de tweede wel uh, ja, gewoon harder rijden, meer power, meer agressie. En ik uh, ben wel blij uh, dat ik twee keer kon rijden. Ja, ja en waar, waar zit het dan, dat dan in dat je de tweede keer meer, ja, wat agressiever rijdt? Hoe, hoe kan dat? Ik denk dat ik de eerste keer toch te veel bezig was met wat ik wilde doen, zeg maar, qua technische punten. En daardoor gewoon uh, ja, niet fel genoeg was. Dat het daardoor uh, ja, zeg maar een beetje... Een beetje Lafjes, om het zo te zeggen, werd. En, uh, ja, de tweede had ik gewoon uh, tegen Jan gezegd, nou, ik ga maar op één ding letten. En dat is alleen uh, agressief rijden. En de rest uh, maakt me niet uit als het agressief is. En naar achteren vind ik het ook best als het maar agressief is. En dat ging wel goed. Of is het ook, ook de spanning van een Olympisch, uh, een Olympisch afstand? Ja, ik kan ook dat ik daardoor net wat stijf was. En, uh, ja, ik had uh, voor de start van de eerste keer ook heel, ja, een beetje moeite met ademhalen. Ik denk dat ik toch uh, alles een beetje vastzette, zeg maar, mijn bovenlichaam. Dus ja, dat kan er ook mee te maken hebben inderdaad. Nou, heb je dit in ieder geval gehad, dan komen er voor jou belangrijkere afstanden er nog aan. Uh, met de 500 in je achterhoofd en de trainingen van de afgelopen week. Hoe kijk je daar nou vooruit? Uh, nou, het gaat best wel goed. Uh, ik heb veel uh, nu met Lotte getraind. Uh, ja, iedereen is natuurlijk uh, een beetje zijn eigen race aan het voorbereiden. En daardoor uh, was, Lotte, uh, of, was Jan uh, steeds een beetje andere trainingen aan het doen. Dus nu uh, doet jou weer met ons mee. En ook een beetje voor ons rondjes op kop. En dan kon ik wel uh, iets beter in mijn slag. Dus uh, ja, het gaat eigenlijk wel lekker. Ik heb wel zin in uh, mijn goede afstanden. Kijk eens aan. Dat klinkt goed. Marit Leenstra, maar wat ze eerder vertelde André Nuit... over dat ze haar bovenlichaam vastzet door de spanning... waardoor ze niet goed kan ademen. Dat lijkt me heel vervelend als je moet beginnen aan je race. Ja, dat is ook heel vervelend. en zeg heb ik eens wat ik ze zei... Ik weet dat het he, mijn afstand niet is. Dat moet nog komen. Maar je wil je wel helemaal goed uh, aan de start staan. He, je, want wil je, goed het, voelen. je gaat daar wel een gevoel halen. Die je nodig hebt om uh, klaar te staan voor je volgende afstand. En als je dan een 500 meter rijdt. Ja, waarvan je, waar je jezelf niet in vindt, ja, dat is geen prettig gevoel. Dus het is fijn dat ze de tweede gewoon uh, beter reed. er zit ook veel nagedacht, hè? want ze uh, wist dat ze aan de buitenkant van haar ijzer zat geschaatst. Ze uh, voelde groeven in het ijs, boven ja, dat eigenlijk zat Dat is goed als je dat allemaal kunt navertellen. Nee. Want uh, eh, wat, wat ze zeiden, de tweede stond ik er agressiever in. En zo moet je een 500 meter ook rijden. Een 500 meter moet erin zitten, moet geslepen zijn in je lijf. En aan de start moet je gewoon uh, agressief zijn. En ja, je kop en moet, moet leeg. Je kop mij. moet leeg en het moet, ja, het moet vanzelf gaan. Nou, ik had het net over het podium en al die uh, inzendingen die we binnenkrijgen. Als ik die inzendingen zo, zo eens even doorlees... dan zie ik Jenny Wolf heel veel terugkomen. Uh, maar die Hong Zhang, die Chinezen, die heeft niemand uh, in zijn inzending zitten. Is dat iemand die uh, ook voor jou misschien een beetje uit de lucht komt vallen? Of? Nee, ze komt niet uit de lucht vallen, maar ze is betrekkelijk nieuw. Als je in alle uitslagen van uh, nou, vier jaar geleden, vorig jaar kijkt dan is ze niet bij de beste uh, terug te vinden, of helemaal niet. Het uh, enige waar we erin terugvinden is op het laatste WK Sprint... waar ze toch vierde en vijfde eindigt op de 500 meter. Uh, alleen daarvan weten we ook dat niet iedereen er was. Dus in hoeverre moet je die uitslag uh, hè, op dit moment uh, ja, heel serieus nemen. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat niemand daar rekening mee gehouden ja. heeft. Wie worden er wel veel genoemd? Uh, Heather Richardson wordt veel genoemd. Uh, Sangwali wordt natuurlijk veel, veel genoemd. Uh, mm -hmm. Fat Collina wordt heel veel genoemd. En heel veel mensen, maar ja goed, het is dus ook een wens van heel veel mensen natuurlijk. Is het dat er maar gewoon boeren op uh, drie eindigt. Het kan nog steeds. Het kan nog steeds, maar ze zal echt wel uh, heel en de gaan. ultieme race voor haar zelf moeten rijden. Ja. Kan zij het goed, kan zij zichzelf goed opladen voor dit soort races? Uh, dat denk ik wel. Oh ja? Ja. Ja, ja, ik heb daar vertrouwen in. Goed. Wij laten Sortje heel even los, want we uh, moeten niet vergeten dat er iets anders belangrijks staat te gebeuren. In Den Haag, in de Tweede Kamer, begint uh, ieder moment het debat met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Inzet zijn natuurlijk die tegenstrijdige verklaringen van de minister over het verzamelen van megadata, het afluisteren van telefoons. Wilco Boom gaat het debat voor ons volgen, Wilco. Ja, um, Nou... We weten dat het in ieder geval een heel moeilijk debat gaat worden... voor in ieder geval minister Plasterk, misschien ook wel voor minister Gennis. Um, kan jij schetsen hoe moeilijk het vooral voor Plasterk gaat worden? Ja, dat wordt heel erg moeilijk. De oppositie die zit er heel erg geharnast in. En dat is ook niet zo'n verwonderlijk natuurlijk. In oktober legde de minister een verklaring af over... 1,8 miljoen telefoongesprekken die afgeluisterd zouden zijn. Dat bleek later allemaal anders te zitten. Dat wist de minister op 22 november. Maar het duurde tot vorige week voor hij de Kamer daarover informeerde. Dus de Tweede Kamer, en in elk geval de oppositie... die voelt zich helemaal op het verkeerde been gezet. Dus ja, die gaat hem vandaag het, het, het vuur aan de schenen leggen. Um, een staatsbelang. Staatsbelang, staatsbelang. Dat hebben we heel veel gehoord. Dat wordt de verdediging van die minister. Mijn mond was gesnoerd. Hoe ziet de oppositie dat? Nou, Daar hebben ze toch heel veel vragen, vragen over... En ze betwijfelen of dat echt wel zo is. Uh, bijvoorbeeld de regering in Noorwegen... die heeft al uh, tijden geleden, uh, om, ondanks dat staatsbelang... Uh, meteen uitgelegd hoe dat zat met het afluisteren van metadata... of het registreren van metadata, wat daar ook was gebeurd. En um, veel oppositiepartijen redeneren dat minister Plasterk sprak... toen hij moest zwijgen, namelijk in oktober, want toen wist hij niet hoe het zat... en dat hij zijn mond dicht hield toen hij moest spreken, namelijk eind november... toen hij wel wist hoe het zat. Dus ja, die, die, die verdedigingslinie van de minister... die wordt nog niet heel erg serieus genomen. Hoe gaat dit nou aflopen? Hè? Want ik moet steeds aan staatssecretaris Wekers denken... die ja, uiteindelijk met lange tanden... die nu oudste staatssecretaris is... met lange tanden excuses maakte. Als Plastek dat doet, dan gaat hij het niet redden, denk ik. Uh, nou ja, er is natuurlijk wel een heel verschil met, uh, met Wekers. Wekers had al een aantal andere akkefietjes uh, aan zich kleven... waardoor zijn positie aan het begin van het debat al veel zwakker was... dan die van uh, Plasterk en uh, ook van Hennis. Dus dat speelt ongetwijfeld een rol. Bovendien is uh, Wekers een veel slechtere debater... dan de ministers die vandaag in het kabinetsvak van de Tweede Kamer zitten. En uh, ja, ik weet niet hoe het af gaat lopen... want dat weet eigenlijk niemand. Maar met het pistool op de borst... denk ik dat het uiteindelijk uh, goed voor de ministers gaat aflopen al was het maar omdat ze aan elkaar gekoppeld zijn. Hè? Het is toch een beetje merkwaardig om wel Plasterk weg te sturen... en niet Hennis, terwijl ook minister Hennis sinds november... wist hoe de vork in de steel zat. En Hennis duidde daarnet ook al een beetje op... toen ze de Tweede Kamer in kwam lopen uh, om zo aan het debat te beginnen. Luister maar. Uh, ik ga nu het debat in uh, met collega Plasterk... en we gaan alle vragen vanuit de Kamer zo goed mogelijk beantwoorden. Heeft u er vertrouwen in? Ik heb vertrouwen in het debat, we hebben ons goed voorbereid... en dat mag ook wel. Um, en de Kamer verdient nu ook gewoon een helder betoog... van beide bewindspersonen. Ja, een helder betoog van beide bewindspersonen. Je hoort het haar zeggen, dat gaan ze dus proberen. En er is nog een andere reden. We hebben hier namelijk al uh, enige dagen tij tijden uh, het vermoeden... het serieuze vermoeden dat de voorzitters van de Tweede Kamerfracties... geïnformeerd zijn over wat er precies gebeurd is in de commissie stiekem. Uh -huh. Dat is de commissie van fractievoorzitters... die uh, belast is met het toezicht houden op die geheime diensten... Nou, en als die commissie al uh, weken geleden er inderdaad geïnformeerd is... over wat de ministers op 22 november wisten... dan wordt het uh, nog moeilijker om die ministers daar nu voor naar huis te gaan sturen. Goed. Helder. Dankjewel. Wilko Dan. We gaan ons weer concentreren op het uh, schaatsen. Want serie uh, 2 begonnen en uh, het gaat er nu echt om. Sebastian en Paulien. We hebben Christine Nesbit in actie gezien tegen Brittany Bowe. Die rit werd overtuigend gewonnen trouwens door Brittany Bowe. 38-37. Veel sneller dan in de eerste omloop. Geen 37-er, maar toch. Uh, maar Nesbit blijft Bowe wel voor als je de twee 500 meters bij elkaar optelt. Terwijl Hongzang, de dame van de snelle rondes, voor ons langskomt gegleden. Een beetje naar de tribunes speurt. En haar voorbereiding gaat doen. Een van de favorieten dus voor de medailles. Kijken wij naar Yekaterina Maliceva en Maki Tsuji uh, Maliceva uit Rusland, 27 jaar is ze, afkomstig uit Chelyabinsk. daar waar ook een uh, mooie ijsbaan staat tegenwoordig tegen Maki Tsuji, 28 jaar uit Japan, de nummer 2 eigenlijk van Japan, na uh, Kodaira Tsuji veel beter weg, maar dat zie je wel vaker bij Tsuji, 10.40 prima opening voor uh, de kleine Maki Maki Tsuji, nu fel door die eerste binnenbocht heen, maar dan die volle ronde daar gaat het nog wel eens mis bij uh, veel Japanse sprinters en sprintsters, dat ze daar te veel snelheid van hoe zit dat nu bij Tsuji? Verliest ook wel snel het einde van de kruising. Linkerarm eventjes naar beneden richting het ijs. Uh, Zo'n beetje bij het eerste kwart van de bocht. Maar ze blijft. Maliceva wel voor. Nou, ondanks de buitenbocht. Waar komt hier een verbetering aan van de snelste tijd in de tweede serie? Het antwoord erop is nee. 38, 45 is namelijk 800 zo langzamer dan Britney Bow. Maar Maki Tsuji blijft wel Britney Bow en Nesbit voor in het klassement. Dus als je het klassement nu bekijkt, staat Tsuji op 1, Nesbit op 2, Bow op 3. En Malisheva die het publiek bedankt staat op de vijfde plaats in dat algemeen klassement. Als wij de tweede Nederlandse in actie gaan krijgen. De ploegenoten van Marit Leenstra namelijk. Uh, Lotte van Beek staat al klaar in de buitenbaan. Maar moet nog even een minuutje wachten. Dat zien wij op, uh, die, uh, op het scorebord waar de klok aftikt. Voordat zij echt voorgesteld gaat worden. Althans voordat zij door de starter van dienst. De Noord-Tron Radal die dus in de eerste serie zoveel problemen had met zijn startpistool. Naar de startlijn wordt geroepen. Geeft ons nog even de gelegenheid. Paulinia schrijft driftig mee. Is iedereen nog steeds een beetje sneller dan in de eerste serie? Ja, de meesten zijn inderdaad wel echt sneller dan, de, dan in de eerste serie. Wat je, ja, als je nu kijkt naar alle, alle uitslagen. Dus uh, ik ben ook benieuwd wat Lotte van Beek gaat laten zien. Die, uh, die straks in de buitenbocht start. En ook inderdaad straks die laatste binnenbocht uh, ja naar de binnenbocht toe kan gaan. En bij de mannen zie je nog wel eens dat ze moeite hebben met die laatste binnenbocht. Bij de dames is het, heb je toch een iets minder hoge snelheid. Waardoor eigenlijk ook al vaak juist die, als je die laatste binnenbocht hebt dat je het nog het harder kan. Ze staat met de armen nu nog op de rug. Een uh, mooie kekke zonnebril heeft ze op haar uh, hoofd staan. En ze staat uh, een beetje zo, uiteraard wel gespannen, voor zich uit te staren. Het pak volgens mij niet helemaal naar boven toe dichtgeritst, want we zien een klein stukje wit van het sweatshirt dat uh, de meeste sporters dragen onder een uh, wedstrijd kledij. Haar naam is omgeroepen en ze heeft even heel kort haar uh, arm de lucht ingestoken. Haar hand richting de tribunes waar de koning en de koningin nog altijd zitten toe te kijken. En nu, met een diepe zucht, staat ze klaar achter de rode startlijn. Die mag je met de punt niet raken, want dan is er een valse start. En de valse start maakt ze desondanks toch, want Lotte van Beek bleef dan wel met de ijzers goed genoeg, ver genoeg, achter die rode lijn, maar wilde wel heel erg vlot weg zijn achter die startlijn vandaan. En dus maakt zij de valse start tegen Carolina Erbanova. 38-67 voor Van Beek in de eerste omloop. 38-23 voor Carolina Erbanova, de Tsjechische, 21 jaar jong. En toch rijdt ze al behoorlijk wat jaren mee, deze Erbanova. Kennen haar eigenlijk al wel een jaar of vijf, zes uit het seniorencircuit. Blijft wel een beetje hangen in de subtop. Dat laatste stapje richting de top... Waar haar landgenote Sablikova zit, weet Erbanova nog net niet te maken. Tweede start. Gaat hij goed. Nu geen fouten maken, Lotte van Beek. Anders word je uit de toernooi geschoten, tenminste, als pistool werkt. Maar we horen gelukkig maar één startschot. En dus is Lotte van Beek nu goed weg voor haar tweede 500 meter. Kijken we of er weer een 38,5, uh, zo'n beetje uit kan komen. 10,90 is de opening voor Lotte van Beek. Uh, buurvrouw Pauline van Dutten komt schudt een beetje haar hoofd. Had misschien iets sneller gekund. Op de kruising heeft ze dus nu wel dat, ja, dat voordeel... Mooi. dat ze naar de tegenstand. Toe kan rijden. Je ziet dat ze zo geconcentreerd mogelijk probeert te schaatsen. En zoveel mogelijk kracht via die zijwaarts afzet wil overbrengen op het ijs. Maar ze moet nog aan zetten: accelereren. Wil ze bij Carolina Erbanova komen. 3867, dus in de eerste omloop. En nu verliest ze de rit van Erbanova. En is ze met 38-73. Dus ook een fractie: 600 600ste van een seconde langzamer dan in de eerste serie. En staat ze daarmee zesde voorlopig in het klassement. Erbanova reed 3862 en neemt achter het de voorlopig tweede plek in beslag. Wat vond jij van de race van Lotte van Beek? Ja, op zich, uh, nou, ze rijdt hier eigenlijk wel twee nette 500 meters. En Lotte van Beek is gewoon niet uh, de 500 meter specialist. Maar ze rijdt hier wel gewoon uh, ja, uh, goede rondjes. En, uh, nou, en, en wel redelijk constant. Dus ik denk dat het wel voor haar een hele goede opwarmer is geweest... richting die 1000 meter, twee dagen na vandaag. En nu twee oranje pakken in de baan. Althans, als je kijkt naar het bovenlichaam. Dat is oranje met zwarte armen en de benen. Dat zijn helemaal zwart bekleden kledingstukken uit het Nederlandse pak. Voor het eerst op deze spelen. En ook voor het laatst, want op alle andere afstanden... mag het niet landgenoten tegen elkaar... zien we dus twee Nederlandse vrouwen in dit geval. In de baan Margot Boer en Laurine van Riesen. De strijd om de medailles gaat beginnen op de 500 meter bij de vrouwen. Waar Nederland dus nog nooit een medaille veroverde in de geschiedenis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 in de vijftiende keer dat deze afstand olympisch wordt verreden. Ze staat vijfde. Het kan. Het kan. Dan moeten de kwartjes goed vallen. Tuurlijk, ze mag geen fouten maken en een solide race rijden. Net ietsje sneller eigenlijk dan in de eerste serie... toen ze 37-77 reed na een opening van 10-48. Nu start ze in de binnenbaan tegen Laurine van Riessen. Vier jaar geleden waren ze ploeggenoten. Toen reden ze allebei nog bij Jack Ori in de ploeg. Na Vancouver koos Margot Boer haar eigen ploeg ging ze mee met Marianne Timmer naar team Liga. Poer tegen Van Riesen. Boer in de binnenbaan. Van Riesen in de buitenbaan. Van Riesen zakt dieper in dan Margot Boer. Zijn we van ze gewend. En dan zijn ze weg. Van Riesen beter weg dan Margot Boer. Zijn we eigenlijk ook wel gewend. Margot Boer in de binnenbaan moet op gang zien te komen. Dat technisch goed gaan schaatsen. Afzet goed. En dan opent ze in 10.52. Daarmee is ze 400ste van de seconde langzamer dan in de eerste serie. Door de eerste binnenbocht heen. Accelererend de kruising op. Oeh, een kleine haperin dacht ik te zien bij Margot Boer. Als ze begint met die manoeuvre naar de buitenbaan toe. Van Riesen ligt op een meter of 10, 15 achter Margot Boer. De tweede bocht, de buitenbocht. Ziet er beter uit bij Margot Boer dan in, de, dan in de eerste binnenbocht. Margot Boer gaat de rit winnen van Laurine van Riesen. Wat wordt haar eindtijd? 37, 77 in de eerste serie. 37, 71 nu. Sneller dan in de eerste serie. Ja, van Riesen staat vierde in het klassement. Boer staat eerste in het klassement met op vier ritten te gaan. Dit is Radio 1. Het is tijd voor het NOS Journaal Remons en re. Oud neuroloog Ernst Janssen Stuur moet drie jaar de cel in. Zijn handel heeft volgens de rechtbank onder meer geleid tot de zelfmoord van een patiënt, de vrouw pleegt de zelfmoord nadat Janssen Stuur ten onrecht had geconcludeerd dat ze een dodelijke ziekte had. En ook stelde de rechtbank dat een neuroloog andere patiënten opzettelijk zwaar lichamelijk en psychisch letsel heeft toegebracht. Toen hem had zes jaar cel geëist. In het noorden van Algerije is een militair transportvliegtuig neergestort. Volgens Algerijnse media zijn daarbij zo'n 100 inzittenden om het leven gekomen. Het toestel zou zijn neergestort in het bergachtig gebied in het noordoosten van het land... Boekhandelketen Polare heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank. Er komt een bewindvoerder die gaat kijken of een doorstart mogelijk is. Volgens een woordvoerder van Polare verwacht de directie van de keten... dat de boekhandels op korte termijn weer open gaan. En tv-producent iWorks komt definitief in handen... van het Amerikaanse bedrijf Warner Brothers. Vorige maand werd al bekend dat er gesprekken waren. Nu is de overname rond. Financiële dagblad meldt dat eigenaar Reinhard Oerlemans... nu vertrekt bij iWorks. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Gerrit ja, Diemstra, ja, eerder hadden we het over het weer in Sochi. Uh, wordt het nou daar warmer of, uh, of valt het wel mee? Ja, het wordt zelfs nog wat warmer. Vandaag temperaturen van een graad of 13 ongeveer. Maar ik denk ook dat de temperatuur richting de 16 graden gaat. Uh, woensdag bijvoorbeeld of donderdag. Uh, vrijdag of zaterdag dan kan er een beetje neerslag vallen. Daarna zouden we het moeten afkoelen. Maar het zijn toch eigenlijk uh, ja, lenteachtige temperaturen. Ja, en in Nederland? Ja, in Nederland is het uh, nog steeds onstuimig en wisselvallig. Uh, dat blijft ook zo. We hebben nu te maken met regen. Een regengebied trekt nu over het land en uh, in het westen en zuidwesten regent het al. De wind het ook nog flink aan. Uh, vanavond en vannacht vooral. Of uh, vanavond vooral. Stormachtig mogelijk op het IJsselmeer en uh, aan de kust. In het noordwesten kunnen ook zware windstoten voorkomen. Ja, en uh, dan hebben we morgen een dag waarbij het grotendeels droog blijft. Misschien een bui in het noorden. Temperatuur graad of 7, 8. Dus morgen heel aardig weer. Vrijdag ook zo. Of donderdag moeten we het eerst ook nog hebben. Daar hebben we een paar buien. Vrijdag mooi weer, maar zaterdag en zondag is het erg wisselvallig, onstuimig, veel wind zaterdag, regen, niet fijn. Hou maar op. Dank je Gerrit De verkeersinformatie, Dennis mooi. waar staat het vast? Er staan nu 21 files, normaal begin van de avondspits tot nu toe. De meeste dagelijkse files staan rond Rotterdam, er is maar één opvallende. En die staat dan weer op de A9 vanuit Amstelveen en Alkmaar. Tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Heemskerk, 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn er dicht.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 Wat Margot Boer is, hij de Richardson al voorbij in het algemeen klassement. Wat gaat Hongzang nu doen? Die eindigt ook voor Boer op de eerste 500 meter. Uh, gaat maar net goed op de kruising. Zang heeft maar een minime voorsprong op Jenny Wolf. Maar dit ziet er nog voorlopig nog niet zo goed uit van Hongzang. Moet het echt gaan goed maken in de laatste 150 meter. Anders nog Loort voor Margot Boer. Misschien een nog hogere positie. Jenny Wolf gaat wel goed. Die gaat deze rit winnen van Hongzang. Maar wat gaat Jenny Wolf voor tijd neerzetten? Een 37-er, 37-73. Maar dan gaat Boer niet voorbij in het algemeen klassement. Want Boer was ook sneller. En zang, zang valt terug. 38 rond. Betekent dat Margot Boer nog altijd bovenaan staat. Met nog vier rijders, uh, rijdsters te gaan. Nu krijgen we Fatcolina tegen Kodaira. Fatcolina was in de eerste serie sneller dan Margot Boer. Twee tiende van een seconde. Kodaira moet tijd goed maken op Margot Boer. Elf honderdste van een seconde. Moet de Japanse, van wie we weten... dat ze uh, vaak uh, moeite heeft om twee goede 500 meter... Te rijden op één dag. Moet dus tijd goed maken op Margot Boer. Gaan we misschien wel weer historie beleven in de Adler Arena? Nadat we gisteren dus voor de eerste keer een gouden medaille behaalden op de 500 meter. Wat heet meteen 1, 2 en 3? Niet te vroeg juichen, maar. De Zenuwen zullen toenemen bij Margo Boer. En de hartslag zal ongetwijfeld ook toenemen bij Margo Boer. Twee ritten nog te gaan. Fat nu tegen Nau Codira. Paulien. Ja, je ziet toch wel dat op 500 meter dat het gaat om twee goede races. Hè? En... En dat je bij zo'n tweede goede race dat je het kan verknallen of, of, of nog weer omhoog komen. Dus het wordt ontzettend spannend deze laatste ritten. Olga Fatkoulina reed een hele goede eerste rit. 1500ste langzamer maar dan Sangwali de Russen hadden voor het laatst een Olympisch kampioen in 2006... Svetlana Shurova. Zij is onze buurvrouw. Aan de rechterzijde links zit Paulien, rechts zit Shurova. Ik ben in goed gezelschap hier op de commentaarpositie. Shurova die commentaar geeft voor een Russische televisiezender. Daar ga ik maar vanuit. 2006, Turijn, wat zij Olympisch kampioene? Wat kan Fatkulina? Het verschil tussen Sangwali en de concurrentie... was dit seizoen nog nooit zo klein als dat het vandaag is... 15 honderdste van een seconde. En wij kijken natuurlijk nog wat de vrouw in de buitenbaan gaat doen. Nou, Kodaira, want dat is de vrouw die tijd moet goedmaken op Margot Boer. 1100ste van een seconde. Boer die 37, 71 heet. De opening in het voordeel van Fat Beide Beiden zijn er snel hoor, over de eerste 100 meter. 10,35 voor Fat 10,37 voor Nou Kodaira. Die kleine Japanse die nu een voordeel heeft omdat ze een richtpunt heeft op de kruising. Dat witte pak, voornamelijk wit, van Fat Kulina. Kodaira zit goed in de race Oogenschijnlijk. Heeft nu de binnenbocht. Om het gat te maken. Het gat te dichten. Moet eventjes inhouden in die binnenbocht. Fatculina door de buitenbaan heen. Wat worden de tijden? Fatculina gaat ieder het winnen. Wordt het een uh, goede 37er voor haar? Het wordt 37-49. Voor Fatculina. Maar belangrijker, Codaira is uh, niet snel genoeg. Om Margot Boer voorbij te gaan in het klassement. Is langzamer ook in deze tweede serie. Fatculina 37-49. Is uh, sneller dan in de eerste serie: 37-49. 700 Langzamer, 700ste langzamer dan Sangwali was in de eerste serie. Fatkulina op 1. Boer nu op 2. Er komen nog twee vrouwen. We gaan het niet over dat cijfer 4 hebben. Daar gaan we het niet over hebben. Fat 1. Boer tweede. Sangwali komt nu in de baan. 1500ste mag zij verliezen maar. Op Fatkulina Om voor de tweede keer olympisch kampioen te, kampioen te worden. En uh, bij Jing Wang eindigde in de eerste serie 500 achter Margot Boer. Dus die moet nu tijd gaan goedmaken. Die moet 37. 72 rijden. Maar je zit ook altijd nog... met die duizendste van seconden. Die weten wij niet. Weten ze al wel... zeg maar in de controlekamer. Dan zaten we gisteren natuurlijk ook mee. Met Michel Mulder en Jansnekes. Maar de spanning... Pauline, ja. de spanning neemt ja. gigantisch toe. En ondertussen zie je en door de bocht rijden. En heel het publiek... De alle Russische de fans hier die juichen haar toe. En de sfeer zit hierin hoor. De laatste, de laatste rit. Voor de, voordat de uitkomst is wie de, wie de nieuwe Olympisch kampioen is van deze 500 meter. Komt er een nieuwe of blijft het dezelfde als in Vancouver? Ja, kampioenen blijf je voor het leven, zeker Olympisch kampioenen. Maar de druk is enorm op de schouders van sang Lee, 24 jaar uit Korea. Houdt ze van, hè, van druk, zegt ze altijd in de spaarzame interviews die ze geeft. Zonder druk presteer ik het beste tegen Beijing Wang. Hier staan de nummers 1 en 3 van de vorige Olympische 500 meter. En wat zal Margot Boer nu ook denken? Vijfhonderdste van een seconde is het verschil dus maar... Tussen Boer en Wang. In het voordeel van Margot Boer. Na die eerste omloop. Komt er een, een medaille voor een Nederlandse 500 meter schaatser of niet? Ze zijn in één keer goed weg. In de binnenbaan Sangwali gaat er fel vandoor. Maar Bij wang gaat goed mee hoor. In de buitenbaan is het verschil nu na 100 meter iets groter. 10:40 voor Bij wang En 10:17. 10:17. Oeh, wat een opening voor Sangwali. Is dat genoeg voor de tweede Olympische oei, oei. Gouden Medaille? Het is een prima basis voor die kleine Koreaanse. In dat blauwe pak Sangwali naar de buitenbaan toe. Bij Wang in het rood met zwarte pak van China. kon dichterbij in de binnenbocht. Maar moet even inhouden. Het verschil in het voordeel van Sang -Li. Sangwali lijkt op weg naar een tweede Olympische medaille. Of gaat het nog eens in de laatste meters? De Olympisch kampioen wordt Sang En Margot Boer heeft een medaille. Ho -ho. Jawel, Margot Boer heeft een medaille. Want Bij Jingwang Wang verliest te veel in het slot. En eindigt oh, in 37-86 op de eindelijk. zevende plaats. En eindelijk, eindelijk, eindelijk, eindelijk. eindelijk Na al die vierde plaatsen heeft Margot Boer een medaille. Ze behaalt brons op de Olympische 500 meter. Achter Sangma Lee en oh, Olga Vatkulina. Lee voor de duidelijkheid en de volledigheid. In 37-28 een Olympisch record. Een Olympisch record. Wat een tijd. Het is een tijd die uh, uh, uh, op de Olympische Spelen dus nog nooit gereden is. Sneller dan LeMay in Salt Lake City in 2002. En Margot Boer ontvangt de uh, eerste handen. En ik zie emotie bij Marianne Timmer. Die heeft de tranen in de ogen. Ja, Natuurlijk heeft ze die, ja. zij werd drie keer in de leven, Olympisch kampioen. Maar Margot Boer, na al die vierde plaatsen, dit jaar ook weer op het wereldkampioenschapsprint, heeft eindelijk een medaille. En dit voelt voor Margot Boer echt aan als goud hoor, deze bronzen medaille. Prachtig gedaan, achter Sangwali en Olga Vatkulina eindigt zij op de derde plaats. En behaalt de achtste medaille alweer voor Nederland in dit schaatstoernooi, dat nu vier dagen onderweg Weg is. En ook dit is dus een historische medaille. Wat nog nooit is gelukt, lukt Margot Boer nu wel een medaille behalen op een Olympische 500 meter. Margot Boer die gilt het ja, tijd is extase. Een... Ja, ja, dat mag ze zijn. Dat mag ze zijn. Rent heen en weer over het middenterrein. Zal bekenden van haar zoeken. Ja, Paulien, ja. Dit, is, dit is een ontlading van je welste voor ja, Margot Boer. Ja, ja. Dan, sta je, dan, sta je, dan sta je vijfde na de eerste rit en je rijdt gewoon twee goede races en en, uh, en ja, dan is het gewoon zo spannend om af te wachten wat het, wat het wordt. En is het genoeg? Na, nou, fantastisch. Nou, valt nu, uh, al die vierde, vierde plekken, prachtig. Valt nu uh, Anastasia Buzic, uh, goede, ja, goede vriendin van haar... Vriendin. met wie ze altijd ja. veel tijd doorbrengt. Canadese 500 meter rijdster. valt ze in de armen. Ja, je ziet ook steeds in de lichaamshouding... Hè, de mimiek bij Margot Boer zegt genoeg die hand gelijk zo'n beetje zo naar die okay. borststreek van... hè wat valt er van mij af? Eindelijk is het gelukt, terwijl uh, Sangwa Lee voor ons langskomt gereden. Met de Koreaanse vlag in haar handen. Zij behaalt opnieuw goud. Net als vier jaar geleden in Vancouver. En komt dus, treedt in de voetsporen van Katrina LeMay. Die ook ooit twee keer op rij goud won. Bonnie Blair deed het drie keer op rij. Ze behoort nu echt, echt, echt tot de ja, grote. En Fat Kulina ook een medaille. Belangrijk voor de Russen. Ja, dat is de tweede, tweede medaille van de, van de Russen bij het schaatsen. En, uh, maar ik wil toch nog even terug naar Lee hoor, want hoe zij hier reed. Zo'n killer aan de start en zo'n opening met zo'n race. Het, het lijkt gewoon of het bijna geen moeite kost bij haar. En het ziet er zo fantastisch uit. En dan laat ze het hier gewoon, ja, gewoon weer zien. Het is echt uh, een prachtige schaatser om, uh, om te zien. En inderdaad, Fat rijdt hier ook gewoon weer een, uh, ja, in haar eigen publiek. Haar, met haar, tussen de eigen mensen wordt ze hier, uh, krijgt ze hier een zilveren medaille. Na, ja, fantastisch. En dus uh, zien we veel emotie en blijdschap op het middenterrein. Zelfs emotie bij de immer koelbloedige Sangwa wat geloof het of niet, maar ze huilt. Ze huilt met de Koreaanse vlag in haar handen. Zij wint het goud. Olga Vatkolina wint het zilver. En het is zeker winnen van brons wat Margot Boer heeft gedaan. Zij wordt derde op weer een historische dag in de Appler Arena hier in Sochi. Prachtig. Prachtige beelden ook weer. En zo dicht op elkaar. Wij gaan eventjes naar uh, Steven Dalenbout. wie heb je bij je? Laurine van Riezen staat hier bij me met haar rugtas om. Laurine, jij kijkt ook op de beelden, op de monitoren. Je ziet Marco Boer daar in extase zijn om haar bronzen medaille. Hoe sta jij hier? Ja, ik ben wel teleurgesteld. Het was niet uh, wat ik had gehoopt. Ik had, uh, eerst heb ik gewoon een spruitsing start. En daar liet ik zoveel liggen. En uh, nou ja, dat heb ik eigenlijk nooit. En, uh, dus ja, als je dat op zo'n moment doet, dan is het gewoon heel vervelend. En, uh. Weet je daar ook een oorzaak voor? Heeft dat met, met de spelen te maken dat het een belangrijke, belangrijke race is? Nou, het was meer dat hij uh, is niet helemaal een maar die me werd eruit geschoten. Dus ik dacht, ah, ik moet gewoon echt stilstaan. Maar ja, hij bleef gewoon veel te lang staan en dat is gewoon zonde. Want ja, zij was al twee stappen weg en toen ging ik nog eens erachteraan. En daardoor liep die opening niet zoals ik, uh, zoals ik gewend ben. En dat is gewoon heel zonde als je dat op zo'n moment laat liggen. En uh, ja, dat is gewoon heel jammer. Wat had jij gehoopt hier te doen vandaag? Nou ja, dit was heel moeilijk inschatten, omdat... Ja, ik heb nog nooit echt meegestreden in de top van de 500. Dus ja, dan kan je moeilijk een inschatting maken van wat je, wat je kan. Maar ik had wel gehoopt iets beter te rijden dan op het OKT. En dat is niet gelukt. De tweede race was ongeveer hetzelfde. En uh, ja, misschien zit het op dit moment niet, uh, niet meer in. Maar ik had wel meer gewild. Is dat voor jou ook een beetje een rare Olympische Spelen? Je had misschien liever hier ook een duizend gereden, maar daar kwalificeerde je niet voor. Ja, en nu ben je klaar. Ja, nee, dat is zeker raar en... Uh, maar ja, met het, het Duits heb ik gewoon hetzelfde probleem als hier. Dat Maroins gewoon niet goed genoeg zijn. En je ziet gewoon dat zij daar zoveel verschil mee maken. En het gaat wel iets beter. Alleen, ja, het gaat gewoon nog niet, uh, nog niet snel genoeg. En dat vind ik gewoon heel jammer. Hoe kijk je dan nu naar Margot Boer? Nou, ze is gewoon hartstikke knap. Ze heeft er keihard voor gewerkt. En vorige spelen zat ze er telkens net naast. Dus ik vind het knap van haar dat ze nu op het podium staat. En uh, heel leuk voor haar. Noreen de Friese, dankjewel. Andrea Nuit, hoe is het met je handen... Vochtig? Nou, je begint op te drogen, hoor. <laughs> maar dat was natuurlijk, Het is ongelooflijk, hè? Weer, het gaat weer om honderdsten. Uh, ja, dat, dat is het mooie, misschien ook wel voor die 500 meter. Dat is het mooie van sprinten. Dat is prachtig van die 500 meter. Ja, dat is, ja, ik vind dat heel erg mooi. <laughs> ja, ik kan me iets bij voorstellen. Hoe, uh, hoe voldaan zal Boer nu zijn... Ja, eindelijk van die, die vierde plek af. Heel voldaan. Ik bedoel, ik, ik denk, ben van mening, en dat weet ze zelf ook, dat er niet meer in zat als brons. Die andere, dat gat is veel te groot. En uh, ja, met, eh, met diegenen die daaronder zitten, daar vecht je om die bronzen medaille. En die heeft ze gewoon gewonnen heeft ze gewoon echt eerlijk gewonnen. Dan moest even denken aan die race van Ronald Mulder ook. De twee races van Ronald Mulder gisteren. Um, je ziet bij hem zag je een duidelijk betere tweede race. Dat is bij Boer niet het geval. Moeten we ook stellen dat uh, haar concurrenten het slechter hebben gedaan in die tweede race? Nou, ik denk dat zij gewoon een, heel, een hele... Constant gereden? Hè? Hele constante 500 meter gereden. Zowel de eerste als, als de tweede... En uh, dat is ook al heel knap. Mm -hmm. hè, op, op dat zie je ook aan haar tegenstanders. Ja, want die kunnen dat niet. Ja, dat is het moeilijke van twee meter meters... vlak achter elkaar op zo'n toernooi. Zie ze maar eens heel constant te rijden. Of als je de eerste minder gereden hebt de tweede beter te rijden. Dat is nog moeilijker. Uh, ja, je bent ook afhankelijk van je tegenstanders. Maar zij heeft het voor haar doen gewoon goed gedaan. En de rest heeft gewoon dat niet gehaald. Ja. Heb je verklaring voor die uh, toch wat matige tweede 500 meter van die zang... Die, die echt... De eerste was eigenlijk meer... Ja. Uh, dat dat ze me meer deed verbazen dan dat de tweede. Uh, je zou bijna zeggen van... Uh, ja, als je de tweede net zo goed kunt rijden dan uh, ja, als de eerste. Maar misschien was die eerste ook wel een, een uitschieter... en is het heel moeilijk om dat weer te herhalen. Ja. Uh, Lee is van ongekende klasse. Ik, als je haar ook ziet schaatsen... die komt bijna met haar snoet op het neus, op het, op het ijs. <laughs> ik zeggen. Ja, het zo is, is echt een lust het. voor het oog om, om er naar te kijken. Echt, echt, echt prachtig. En heel stabiel, heel zeker van dezelfde. zelf aan haar techniek, waarom kan zij zo ontzettend snel schaten? Uh, ja, de timing is gewoon heel erg goed. En je kan elke gewoon zien, het zit in haar systeem. Zij hoeft niet na te denken uh, bij elke slag die ze doet. Want eigenlijk is bijna elke slag goed. Mm -hmm. He, je ziet ook heel veel, zie je zoeken. En je hoort het soms ook al, net als bij Laurine net. Ze is aan het zoeken, de timing is dan net niet goed. Ja, weet niet waarom. Is dat zij wat ze bedoelt met, met, zoeken. met haar rondjes die niet goed zijn? Want wat bedoelt ze daar ja, mee, Laurine? Ja, het, het, het rondje komt niet zoals ze zou willen. Nou ja, ze, de, haar de rondje is, het, is, is een sterk punt van haar. Hè. Normaal gesproken een echte duizendmeterrijdster. Uh, dat, dat zit een beetje in je systeem. Dat hoort mm. bij je. Daar hoef je in principe minder moeite voor te doen. En dat lukt nu niet. Laten we even luisteren hoe blij Margot Boer is met Brons. Dat staat bij Bert Maaldrink. Gefeliciteerd. Ongelooflijk, hè? Ja, dankjewel. Oh, dat is dit spannend. je, ik had echt de Ik denk, oh, gaat niet genoeg zijn. Die meiden reizen zo hard de eerste omloop. Oh, maar dat alles, toch... Ja, alles gegeven. Uh, dat is zo verrassend dit. Ja, Dat is zeker verrassend, maar jouw kracht zit hem in het stabiele eigenlijk. Hè? Twee gewoon redelijk goede races, dat is bij elkaar. Drons. Ja, mijn startjes waren ietsje minder vandaag. Janny zei, alles wat fout maakt niet uit, daarna gewoon nog harder afzetten. En die laatste bocht, daar vloog ik weer gewoon zoals en. Oh, ik heb alles gegeven en dat is gewoon genoeg nu voor de derde plek. Dat is zo blij. Wat een bekroning eigenlijk, hè? Ja, ja. Vier jaar lang met mijn Jan en gewoon met Jan in die laatste jaren het hele team keihard gewerkt. En dan word ik gewoon derde op de Olympische Spelen. En dan wordt er wordt steeds gezegd dat het vrouwenniveau is heel hoog is, maar daar sta je dus bij. Ja, mooi hè? Ja, dat is fantastisch. Oh, ja, dat is echt... Ja, nou ja, ik ben echt dit jaar een beetje met de 500 meters erbij gekomen en het ging steeds beter. Ja, nu ben je gewoon zo dichtbij in de derde plek. En uh, het is gewoon... Super gaaf. Hoe belangrijk was het dat je als eerste van de kanonnen mocht rijden in de tweede omloop? Was dat misschien wel de sleutel? Ja, ik dacht uh, zo hard mogelijk, laat die meiden maar voelen, hoe ze, dat ze er gewoon voor moeten vechten. En uh, nee, je zag gisteren bij de mannen dat er ook fouten gemaakt werden. Ik dacht, oh, blijf achter die lijn allemaal. En, oh, ja, het, was gewoon, uh, het was voor mij misschien wel fijn, want voor mij werden geen, niet snellere tijden gereden, dus ik kon echt volledig focussen op mezelf. En uh, oh, het was echt top dit. Was met je zenuwen trouwens intussen. Nou, dat bankje die uh, zo hoog zijn, is niet geweest vandaag. Oh, dat was echt verschrikkelijk om daar uh, te zitten wachten. En, oh, wat een ontlading dan. Echt mooi. En als het dan brons is, waar denk je dan het eerst al? Schieten er momenten door je hoofd dat je denkt, van daar heb ik het nou allemaal voor gedaan. Of dat moment was beslissend. Nou, nee, gewoon de afgelopen jaar hebben we zo hard gewerkt. En dat zo mooi dat het dan dit toernooi er gewoon uitkomt en dat ik gewoon. Een teamgenootje Thijsje, ook gewoon voor haar dit ook kan doen en voor mij en voor iedereen. Gewoon, en, ah, gewoon overal voor mezelf, dat is echt leuk. Oh. Ja. wat mooi dit. Dat is er wel blij mee, geloof ik. Andrea, dat is ongekend wat ja, hier is het meest mooie wat je kan horen, zeg maar. Hè, de eerste ontlading van iemand die net uh, gewoon brons gewoon heeft. Ze kan het soms niet eens in woorden vatten, Nee, hè? nee. Het is een, een, een hele riedel die eruit komt. Ja. En het is geen touwen vast te knopen, maar het is prachtig. Wat heeft Marianne Timmer haar gebracht, denk je? Uh, heel de veel treinen. ervaring. Mm -hmm. Ik denk heel veel ervaring, continuïteit... Uh, um, en in er blijven geloven. Ja, en Thijsje, ze noemt Thijsje, Thijsje Oenema... die het natuurlijk niet gehaald heeft, een moeilijke periode heeft gehad... hebben we allemaal wel, wel, wel meegekregen. In hoeverre is dat ook een voordeel dat wij hier met die, met die teams eh, trainen... En, en dat het misschien wat meer één geheel wordt dat ze elkaar steunen? Heb je daar baat bij gehad, denk je? Uh, nou, in de laatste voorbereiding niet. Ik denk ik wel, wel in, in de afgelopen jaren. Door veel met elkaar samen te werken. Veel dezelfde trainingen te kunnen doen. Uh, als de een iets minder is, dan kun je je optrekken aan de andere En zo blijf je uh, werken naar een hoger niveau. Ik denk dat dat in hun, in hun voordeel is. Ja. Ik heb zelf ook het idee dat alle prestaties van de Nederlanders bijdragen... aan alles wat nog komen gaat. Heb jij dat ook? Dat, dat, uh, dat iedereen daardoor nog beter wordt? Uh, dat kan, dat kan. Um... Werkt dat in zo'n team zo, dat je doordat iedereen uh, goed, nou, goed het, is het is natuurlijk wel een team en iedereen bereidt zich wel voor in zijn eigen team. En zijn teamliga bereidt zichzelf gewoon voor, uh, heeft een eigen appartementje. En, uh, maar tuurlijk kan je wel um, gestimuleerd worden door alles om je heen. En, en de goede prestaties van iedereen, dat kan je wel in je voordeel gebruiken als je dat zou willen... Ja, en als je ja. daarvoor open staat. Maar dus Hendricks drukt daar ook heel erg op. Om dat uh, omdat ze, omdat teamgevoel, echt dat team NL, om dat ook uh, te creëren. En dan helpt het ja. wel natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, als je daar mee goed mee om kan gaan en als je het kunt gebruiken... dan kan het in je voordeel werken. Want is er veel contact? Want je zegt... Uh, ze hebben allemaal hun eigen appartement. Maar is er desondanks contact tussen de verschillende ik schaatsers? Wel, ik denk wel dat ze dat stimuleren... doordat hmm. ze veel bij elkaar te zijn, dezelfde trainingsuren... Uh, ja, ik denk dat ze dat wel stimuleren. Alleen je moet wel uitkijken dat je wel moet zorgen dat ieder wel zijn eigen voorbereiding kan ja. doen op de manier zoals zij dat wil. Dat moet geen corset zijn waar je, je in moet nee. drukken of schingen. Nee. nee. Overigens is uh, Thijsje Onema vanavond uh, te gast uh, bij onze collega's hier uh, bij langs de lijn. Vanavond te horen op Radio 1. Dus dat lijkt mij prima gekozen. Goed, al met al terugkijkend op de 500 meter. Ja, ik vond het een hele mooie wedstrijd, zeker de tweede. Ik denk dat de eerste misschien een beetje aftastend was. Van wat kan iedereen, wat gebeurt er en hoe staat dat straks? En ik denk dat de tweede 500 meter... Uh ja, dan kreeg ik ook weer klamme handjes, gelukkig. En dat, ja, dat, zo moet het zijn. Dan hoe, dan hoe bleef je... jij die sport nog nu? Ja, want je zegt, ik krijg klamme handen. Nou, hebben wij dat ook wel een beetje hier. Maar je, bent toch, je, hebt, je hebt dit ook gedaan. Je was heel lang eigenaar van het Nederlands record. Hoe lang ook alweer. Het is in dagen uitgerekend door Sebastiaan, ja, geloof ik. daar zouden we Sebastiaan moeten vragen. Ik <laughs> weet het niet eens meer. Maar het was uh, elf jaar, volgens mij. Sebastiaan, Timmerman, nou, weet nee, jij nog hoe dagen? Meer. Nee, is even. is die die niet? Oh, er is okay. niet Nou, dan vragen we het zo nog wel eventjes. Heel veel dagen. Heel veel dagen was het, Ja, <laughs> Uh, Dank je wel uh, voor nu, Andrea, voor je, voor je komst. Graag gedaan. Uh, veel plezier nog met uh, de komende dagen bij de Olympische Spelen in Sotsji, vanzelfsprekend. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht site van de Russische Staatstelevisie... staat natuurlijk veel over de Olympische Spelen. Er staat niet veel echt sportnieuws op, hebben we gezien... maar bijvoorbeeld wel een promotiepraatje over de nieuwe skipisters. Die zijn volgens de Staatstv adembenemend en van een uitzonderlijke kwaliteit... terwijl het vandaag juist gaat over de hoge temperaturen en de smeltende sneeuw. Het kan niet anders of dit wordt na de Spelen een populair wintersportgebied... zegt een verslaggever. Die laat allemaal enthousiaste skiers aan het woord... Dit is gewoon beautiful. Het is leuk. We kwamen de andere dag op skiën, een paar dagen off between het In de paar dagen ze het out het it's, is really cool nu. So. Ook bij RTV Oost gaat het natuurlijk over oud neuroloog Jan Steur, zoals ook bij ons in de uitzending eh, van het ziekenhuis in Enschede die drie jaar de gevangenis in moet. Een verslaggever van de omroep liep mee met de auto waarin Jan Steur zat toen hij aankwam bij de rechtbank. Meneer Janssen, meneer Jansen, wat denkt u? Wat denkt u ervan? Slecht. Ik denk dat hij veroordeeld wordt. Ja, het is onduidelijk of Janssen Steur dat echt dacht... want hij knikte alleen een beetje tegen de verslaggever... achter het dichte autoruimpje. De dood van Els Borst is nog altijd groot nieuws. BNR bijvoorbeeld maakte twee lange internetverhalen... over de oud-minister en minister van Staat. Zijn de best gelezen artikelen op de site. Weer veel basisschoolkinderen deden vandaag de CITO-toets. Op de site van het Jeugdjournaal staan er vast drie vragen... met het goede antwoord. Een van de vragen is, hoeveel is 60 procent? Is dat drie vijfde, een zesde, een zestigste of twee derde? Het was natuurlijk... Drie vijfde. Ja, om op Rabat te melden. <lacht> ik zit even mee te rekenen. Frans bouwer vanochtend is aangehouden tijdens opnames voor Bananensplit. Tenminste, dat meldt hij zelf. Hij schrijft op Twitter. Wat een gezeik zeg. Even met de Bananensplit taxi op pad. Blauwe jongens versperren me de weg. En ik ga nu de bak in. Er staat een foto bij van de gele taxi van het Bananensplit en de politieauto. Dat zou natuurlijk een stunt kunnen zijn om het programma te promoten. Dat zou zomaar kunnen. Of uh, ja, zelf een keer voor de gek gehouden. Dat kan ook. Een Amerikaanse tv-presentator heeft zichzelf volkomen belachelijk gemaakt in een interview met acteur Samuel L. Jackson. Did you get a lot of reaction to that Super Bowl commercial? What Super Bowl commercial? Oh, you know what? I've been. Mijn mistake. I, you know what? Please, you're, you're as crazy as the people on Twitter. Right. I'm not Lawrence Fishburne. That's my fault. I know that. That was my fault. Uh, Mijn mistake. Ja, hij dacht dus dat Samuel L. Jackson een reclamespotje voor de Super Bowl had gemaakt. Maar dat was Lawrence Fishburne. Daarna wilde de presentator verder gaan met het interview dat over de film Robocop ging. Let's talk about RoboCop. Oh hell no! Oh. Really? My, I apologize. My... I'm the other guy. Buzz? I'm the other guy. The other one. Oh. There's oh. more than one black guy doing a commercial. There it is. No question about that. Morgan Freeman is the other credit card. black guy. You only hear his voice though, so There. you probably won't confuse him with. <laughs> yeah. Oh. You're, you're exact. You're out. You're 100% right. Ja, dat doet hij erom. Dat kan je anders Het ging bijna vijf minuten zo door. Zijn we al Jackson antwoorden op elke vraag dat niet alle donkere mensen op elkaar lijken. En hij noemde een lange lijst van zwarte acteurs... met wie hij ook wordt uh, verward. Ja, het is presentatrice Simone Wijmans... van het NOS-journaal uit het hart gegrepen. Zij wordt vaak verward met... Uh, ja, andere donkere presentatie. Maar die is van het Jeugdjournaal. Ze schrijft op Twitter... als er nog één keer wordt aangezien voor Mil Mil Miluska Meulens... dan ga ik ook zo ja. Nou, Ik durf niet meer. Jij? Nee, nee ik ook niet. Tot Goed. zover ja, de media en wat zij berichten. <tus> op dit moment... Uh, Zie wij een hele blije Margot Boer trouwens nog op het podium staan. De derde plaats met een bloemstuk in haar handen. Het is voor juist uh, geëerd op het podium. Um, André, we gaan jou nog zien hè? en spreken. Ik ben er donderdag weer dat duizend is waar. meter. Duizend ja, goed. meter vrouw. Mooi. Ja, verheugen we ons nu al op. Zometeen natuurlijk ook Den Haag uitgebreid. Want het debat Plastek is in volle gang. Wilco Boom gaat dat volgen. Hoe zal zich dat gaan ontwikkelen? U hoort het zometeen hier. En Shirley Temple is, Shirley Temple is overleden. Hollywood kindersterretjes overleed thuis in Californië. De details daarover ook zometeen bij Radio Olympia. Maar goed, de dag kan uh, wat ons betreft niet meer stuk. Want we hebben er een bronzen medaille bij. Magoboer, brons op de 500 meter. Is dat mooi? Ja, dat is mooi. Dit is Radio 1. Ik heb vandaag gesloten omdat ik heel vrolijk ben vandaag. Heel enthousiast, uh, swingend, uh, meelevend. Is het niet een beetje hypocriet dat u erbij bent? Het is natuurlijk altijd een beetje flauw om op de dag... dat er hele mooie dingen gebeuren in Sochi... Uh, met medailles en zo om weer zuur te gaan doen. Goud, zilver en brons, dat willen we zien. Elke dag van 6 tot 7 s avonds. Snapt u onze opwinding een beetje? Nou, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk helemaal niet. Nee, dit is de dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Zakelijk verzekeren kan anders met Interpolis zeker van je zaak. De verzekering die met je bedrijf mee verandert. Exclusie verkrijgbaar bij uw Rabobank. Interpolis. Glashelder. Vanaf nu is er constemet.nl. Snel antwoord voor de huisarts. Log in met je DigiD en stel je vraag wanneer het jou uitkomt. constermet.nl